De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben zoals verwacht ingestemd met een aanvullende lening van 12 miljard euro aan Griekenland. Het is een nieuw deel van het totaalbedrag van 110 miljard dat de EU en het IMF Athene onder voorwaarden hadden toegezegd. Het Griekse parlement stemde deze week na heftige debatten in met een ingrijpend pakket aan bezuinigingen, een van de voorwaarden die waren gesteld. De Euroministers vergaderen over ruim een week over een volgende miljarden lening voor Griekenland.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 Geld lenen kost geld. NOS, NOS, NOS Langs de Lijn met Jeroen Stomporst. Een heel goede avond, dames en heren. Welkom bij Langs de Lijn op zaterdag 2 juli. De dag dat de 98e Tour de France van start ging. Alles over de eerste etappe waarin veel gebeurde. En die magistraal werd gewonnen door Philippe Gilbert. Zo direct vanaf 10 uur in de avondetappe. Tot die tijd alle andere sport van vandaag. En die andere sport was er zeker. Want in Londen werd vanmiddag de vrouwenfinale gespeeld op Wimbledon. Petra Kvitova werd de verrassende winnares daar. Ze versloeg de Russische Maria Sharapova met 6-3 en 6-4. Aangezogen is nu tenniscommentator Mark Brasser. Mark, goedenavond. Ja, ik hoorde je vandaag op de radio al zeggen... Sharapova is niet de grote favoriet, maar wel de favoriet. Het werd uh, Kvitova, Ja, en waarom ik dat zei, Jeroen? Kijk, het is uh, voor veel speelsters, uh, spelers ook, zo'n eerste Grand Slam-finale. Dat is, dat is toch iets apart. Zeker op Wimbledon? Hè? Zeker op Wimbledon. Maar goed, we hebben in het verleden natuurlijk, uh, als je het beperkt tot de vrouwen. Uh, Safina bijvoorbeeld gezien in de eerste Grand Slam-finale was helemaal niks. Anna Ivanovic, eerste Grand Slam-finale was helemaal niks. Dus je moet het maar kunnen om inderdaad zo'n eerste Grand Slam-finale. om daar gewoon goed te starten. Je vertrouwen uh, uh, ja, te kweken, zeg maar op te roepen. En van daaruit verder te gaan. En dat, dat deed Kvitova, En wat. Ja, eigenlijk het, het, het, het shot voor de wedstrijd zei eigenlijk heel veel. Beide spelers die stonden klaar in, in de catacomben te wachten tot ze de baan op mochten mm -hmm. met een bloemstuk in de hand. Ze moesten lang wachten. Het duurde wel een minuut of vier, vijf... voordat ze eindelijk het centrakoord op mochten. Nou ja, niet echt goed natuurlijk voor Kvitova. Denk je dan, als het toch al een beetje zenuwachtig is... dan is dat lange wachten niet echt bevorderlijk. Maar je zag Kvitova mm. daar staan... Onbewogen, heel rustig. Ze wachten gewoon rustig af op de dingen die, die zouden gaan komen. En je zag Sharapova dat hij zenuwachtig was. Die stond te bewegen, die kon niet stil blijven staan. Nerveus met de benen bewegen en zo. Dus, dus eigenlijk leek het op voorhand inderdaad of Sharapova zenuwachtiger was dan Kvitova. Maar die voelde de druk natuurlijk. En ja. Kvitova zou je kunnen zeggen, ja. Die gingen voor. Die en... gingen die, die, die, die speelden eigenlijk zonder druk. Dat is inderdaad zo. Uh, maar goed, je, er wordt natuurlijk wel wat van je verwacht. Ja. Je staat op het grote centercourt, Je staat op Wimbledon. Je staat in je eerste Grand Slam finale. De hele wereld, de hele tenniswereld kijkt naar je. En, maar het leek wel of dat helemaal niks met de deed. Dus, ze mocht nog eens beginnen met Severo ook. Sharapova won de Nou, Die is niet erg zeker van de service die op dit moment. Die geeft het dan weg. Dat zegt inderdaad iets, ja. En misschien dat Sharapova zoiets had van... Nou, even een game spelen, even misschien mijn zenuwen een beetje wegspelen, De arm wat losmaken. Een beetje warm worden voordat ik zelf kan gaan serveren. Uh, service hebben we de afgelopen weken nou, niet alleen tijdens Wimbledon. maar ook tijdens Roland Gros gezien. Ja, die service is gewoon niet steady op dit moment. Ze heeft natuurlijk 13... die operatie gehad. Ja, he? operatie gehad. En daarna is, die, is, ja, is ze wat onzeker met die service. 13 dubbele fouten in de halve finale op Roland Garros. Een wedstrijd waarin ze 10 dubbele fouten sloeg. Die is gewoon niet goed. Ze gaf Kvitova dus de service. Kvitova leverde meteen die eerste service game in. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt lekker als je, voor het eerst. Nee. He? Voor, voor je zenuwen. Maar onbewogen speelde ze eigenlijk die, die, speelde ze die set uit. Ze brak bij 3-2. naar 4-2 werd daar wel geholpen door Sharapova. Die, die dubbele fouten sloeg. Twee achter elkaar. Waardoor Sharapova die game inleverde. Ja, en toen won ze de eerste set met, met, met 6-3. Toen kwam er een tweede set. Meteen weer een break in het voordeel van Kvitova. Um, Sharapova kwam terug. Nog een keer een break in het voordeel van Kvitova. Sharapova kwam weer terug. nou Dat zijn momenten waarop je denkt van ja, bij Kvitova gaan er nu ook dit, dingen in de hoofd dit spelen. Kan het, het kan het kantelpunt zijn inderdaad. Ze kan nu ze laat Sharapova eigenlijk het terugkomen in de wedstrijd. Omdat ze op bepaalde momenten niet echt deed wat ze moest doen. Uh, dan denk je van, nou, als Sharapova er nu overheen gaat, hè, dan, dan wordt het een derde set. En dan moet ik het nog maar zien. Maar Kvitova breekt gewoon voor de derde keer. Bij een stand van 3-3. Komt op 4-3. Ja, en speelt die wedstrijd volgens fantastisch uit. Ze veert bij 5-4 voor de tweede set. Voor de wedstrijd. Speelt gewoon een love game. Op alle fronten was ze gewoon de betere. Uh, uh, de service was, dat was dat beter. het hele toernooi? Had jij al, al laten we zeggen halverwege het toernooi al zoiets van oeh, die moet je nog later gaan houden voor de ze liep vrij makkelijk liep ze door de eerste rondes heen. Maar dat, dat gold ook voor Maria Sharapova. Ja. Ik bedoel, die... die, eh, die ook heel heel, terug, heel he? makkelijk, heel terug. Geen set verloren, Sharapova het hele toernooi niet. Kvitova eh, pas in de kwartfinale en de halve finale leverde zij pas een set. En kijk, het is natuurlijk niet een meisje wat, wat, wat, wat out of the blue komt. Ik bedoel, vorig jaar stond ze in de halve finales op Wimbledon. Toen verloren ze van Serena Williams. Ze stond in de kwartfinales op Roland Garros. Ze staat in de top 10 van de wereld. Dus dat ze kan spelen en dat ze gevaarlijk is. Omdat het een, een lefty is, hè, een linkshandige speelster. Dat dat gevaarlijk is op gras. Omdat je dan, hè, als je op links serveert, de bal zeg maar, met een beetje slice helemaal de baan uit kan spelen. Zodat je de hele baan opentrekt. Ja, dat, dat, dat, dat was van tevoren wel bekend. Alleen dat ze op 21-jarige leeftijd in de eerste Grand Slam finale zo cool is gebleven. En eigenlijk, nogmaals, Sharapova op alle fronten af heeft getroefd. Beter serveerde de returns. Fabelachtige returns heeft geslagen. Heel vlak. Enorm veel power. gewoon uh, Sharapova overdonderd op sommige momenten. Ja, Dat is, dat is ontzettend knap. en Dat, dat verbaasde me wel. Morgen dan, Mark. Ja. Uh, de, de, de, de icing on the cake, zoals ze ja. zeggen. Ja. In, uh, het in het klapstuk inderdaad. Ja. Een uh, prachtige finale tussen Rafa Nadal en Novak Djokovic. Ja. Als je dan van tevoren denkt, dan denk je natuurlijk... Ja, Nadal uh, uh, is dan... Misschien de grote favoriet, ook al is hij zijn nummer 1-positie kwijt. Ja, maar dat is ook niet zo. Ja, dat, is, nee, dat, is, dat is natuurlijk Uf. wel leuk dat inderdaad Djokovic op maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld wordt. En dat de twee, hè, de speler die die aflost, dat dat, dat dat gewoon zijn tegenstander is een dag eerder in de finale van het toernooi der toernooien, zeg maar. Daar wordt eigenlijk beslist wie er op dat moment de, de sterkste van de wereld is. En dat, dat zegt zo'n zo lijst die dan op maandag uitkomt, zegt dan eigenlijk niet zo heel erg veel. Het is mooi voor Djokovic dat hij natuurlijk de nummer één van de wereld is. ja, Het belooft een uh, interessante partij te worden. Ik, ik vond uh, Rafael Nadal sterk in de partij tegen Murray, alhoewel Murray het gewoon eigenlijk, na één break in de, in de tweede set, eigenlijk ja, niet meer in de wedstrijd is geweest. Nou, dat kennen we van, van, van Andy Murray. Ja, uh, Nadal wel. Fout, ja, en, en, en Nadal is dan wel zo geconcentreerd en zo professioneel dat hij gewoon de druk erop houdt en dat dat hij Murray ook eigenlijk geen kans meer geeft in die partij. Uh, Djokovic vond ik indrukwekkend tegen Jo Wilfried Tsonga. Omdat Djokovic heel weinig fout deed in die wedstrijd. Uh, eerste set, drie onnodige fouten van Djokovic. Uh, Tsonga haalde niet het niveau wat hij haalde in de wedstrijd tegen Federer. Ik bedoel, dat, dat verhaal is duidelijk. Maar goed, uh, hij moet het dan nog wel doen, Djokovic. En hij gaf niks weg. Hij, hij, hij speelde het spel zoals hij het moet spelen. Ik bedoel, hij heeft nog maar één wedstrijd verloren dit jaar, hè, Djokovic. Ik bedoel, het op Roland Garros. Het blijft natuurlijk de man van dit seizoen. En de man van dit seizoen uh, staat morgen tegen, nou ja, tegen de defending champion. Tegen de, de, de, de winnaar van vorig jaar. Djokovic, zijn grasspel is verbeterd in de afgelopen jaren... Uh, dus ja, kijk, op voorhand zeg je Nadal. Die heeft meer ervaring, gras spelen. Uh, maar die heeft een blessure. Uh, dus zijn voet voelt hij niet. Hij ja. gaat morgen weer een spuit in voor een vijf, zes uur. Maar ik moet niet zo bevoordelen. Nee, nee, zeker niet. Djokovic is fit. Is hij is het hele seizoen al. Is natuurlijk in de winning mood. Weet dat hij de dag na de nummer één van de wereld is. Uh, heeft voor het eerst dat hij in de finale op Wimbledon. Dat zijn allemaal dingen die meespelen, die hem vertrouwen ja, nou, dat geven. Dat is het dus... vertuigd mij dan zeg maar, te zeggen... Oké, okay, dan is Djokovic toch de favoriet. Ja. Misschien wel. Ja. Maar, maar... Ja, Nadal gaat... Nadal, uh, Nadal, zijn gaat Nadal heeft ze vechtlust. Die gaat tot het uiterste die die die die ja die die tot hij erbij neervalt. Ik bedoel het is niet voor niks dat hij zegt van van de week zei hij in de persconferentie toen er gevraagd werd naar die blessure van ja waarom zit je er een spuit in eh, toen zei hij van this is emergency. Hè, dit, dit is dit is absolute noodzaak. Je hebt we hebben het hier over Wimbledon. Je hebt het niet over een master series toernooi of je hebt het niet oh je hebt het over zijn, Wimbledon. zijn vechtlust komt dat niet meer uh, tot de uiting? Beter tot de uiting op een gravelbaan dan op een groot ja, komt op alle alle alle soorten komt dat uh, komt dat tot de uiting. Ik bedoel hij gaat er hij hij geeft nooit op. Wat Andy Murray overkwam gisteren in die halve finale... dat het, dat het na anderhalve set zeg maar, gebeurd is... dat hij mentaal geknakt is... Ja, dat, gaat bij, dat gaat bij Nadal niet gebeuren. Tot het allerlaatste punt. Elk punt van de wedstrijd moet Djokovic 100, 110 procent spelen. Want hij weet dat op elke bal gelopen gaat worden. Hij weet dat Nadal voor elke bal gaat. Voor elke eh, bal dat Djokovic denkt... Van, ik heb het punt binnen, komt die bal nog een keer terug. En dat, dat, wordt, dat wordt het grote probleem voor, uh, voor Djokovic morgen. Dat wordt een hele interessante wedstrijd. Dat wordt een prachtige wedstrijd. Ja, wat een prachtige wedstrijd. Mark, dankjewel. Eagles, Hardik tonight. De Nederlandse hockeysters lijken klaar voor het Europees kampioenschap over vijf weken in München Gladbach. Morgen spelen ze al de finale, namelijk van de Champions Trophy. Daarin is Zuid-Korea de tegenstander en vandaag speelde Oranje ook al tegen Zuid-Korea. Het werd 2-0 voor het Nederlands elftal en dat terwijl eigenlijk 0-0 genoeg was geweest voor een plaats in de finale. Maar bondscoach Max Caldas wilde van een salonremise helemaal niets mee weten, merkte ook Gerard de Groot. Ja, dat is veel te makkelijk gedacht en, uh, dat doe je tekort aan onze, aan onze meiden, dit te aan mezelf en dat vind ik gewoon belachelijk. Je maakt ook al snel duidelijk dat het anders zou gaan, want binnen 28 seconden lag hij erin, stond het 1-0 voor Nederland. Ja, duidelijk, we, we spelen om te winnen altijd en uh, soms gaat het lukken, soms gaat het niet lukken, maar dat is onze intentie. Uh, soms moet je moet ook zo, zo leven en, uh, ja, dus voor ons is het gewoon geen verschil. Kost dat moeite om toch die gedachte in, in de ploeg te brengen? Want die meiden kunnen natuurlijk zelf ook rekenen. En weten dat ze genoeg hebben aan een gelijkspel. Nee, dat was heel erg. Zoals we vandaag hebben gespeeld, dat, dat is echt niet zo moeilijk met deze groep. En, uh, wat dat betreft hebben we gewoon veel, veel ruimte te winnen van andere landen. veel ruimte te winnen van onszelf. Dus, uh, we spelen ook een toernooi, binnen een toernooi met onze eigen meiden. Dus, uh, dus, dus wat dat betreft dat was niet zo... Integraal was het uh, heel makkelijk eigenlijk. Ben je blij dat je... Um... In de slotfase van dit toernooi tegen Argentinië en Korea speelt... twee niet-Europese ploegen die je dus niet tegenkomt... over vijf weken bij het Europees kampioenschap. Jawel, we hebben de kans gehad om toch nog stiekem naar Engeland en Duitsland te kijken... de hele toernooi zelfs. Um, maar in, in de variatie over tegen wie je speelt... Elke uh, land brengt een andere cultuur bij zich en een andere manier van dingen uit uh, uitvoeren. En dat dat, dat, dat, dat maakt je compleet als spelster, Dus uh, als coach, dus wat dat betreft, ik ben heel je mee dat met, met Argentinië, die uh, hebben gewoon verslagen en gewoon gespeld. Tegen ze en uh, met Korea nu een tweede keer. Dat dus uh, is een uh, heel belangrijke informatie en heel belangrijke gegevens voor ons. Je, je zegt, ik heb uh, veel gekeken naar uh, Duitsland en Eng Eng Engeland, zoals ze hier spelen. Wat heb je daarvan geleerd? Dat het spel van Duitsland ons uh, ongelooflijk moeilijk uh, ligt. Um, dat um, um, de Engelsen uh, ongelooflijk onttaai stuggeplug zijn. Um, plug. dat technisch, uh, de Duitsers zijn gewoon veel verder dan, dan de Engelsen, maar die compenseren uh, zeg maar hun technisch uh, misschien minder behaafde spelsels met ongelooflijke loopvermogen. Um, en ik denk dat uh, de EK uh, zou uh, een hele lastige toernooi worden voor ons. Omdat, uh, die twee teams zouden we kunnen treffen in de halve finale van de EK. Dat op zich is maar één maar wedstrijd en dat kan alles gewoon gebeuren. Dit toernooi is uiteraard een Champions Trophy voor eigen publiek. Belangrijk, maar veel belangrijker is straks dat EK. Want daar kan je je plaatsen voor de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. Hoe ver is Nederland op dit moment met het oog op die EK? Um... Dat weet ik niet. We zijn op dit moment in de verjaardag van de Champions Trophy. We gaan er eerst van genieten en morgen we gewoon, vanaf vanavond dat gewoon voorbereiden Morgenmiddag. Maar um, de EK is pas over vijf weken. En uh, we moeten bij ons een aantal meiden dat er plezier is toch nog terugzien aan te sluiten. Waardoor de groep wordt breder en misschien beter. Dus wat dat betreft, uh, ik heb een goed gevoel. Maar het eerste gevoel dat nu overheerst. is uh, van het feit dat de uh, Champions Trophy finale aangeland uh, wordt. Morgen een hele mooie feest Ga ik het anders proberen te vragen, Max. Ben je tevreden uh, over uh, het niveau wat op dit moment het team bereikt heeft met het oog op die JK? Ja, zeker als in Nifiana zit en niet te verder zou zijn als coach, ben ik echt verkeerd mee bezig. Dus het is goed dat je wil dingen beter, beter hebben, en meer, meer kunnen uithalen van je groepen en van je spel en voor jezelf. Maar we moeten niet alleen maar tevreden zijn, we moeten gewoon blij zijn en trots zijn aan de meiden en Nifiana hebben gewoon bereikt. Dus uh, daar ben ik ook. Voor Korea was vandaag een 2-0. Uh, of een nederlaag met twee doelpunten verschil voldoende. Um, verwacht je morgen, als het er echt om gaat, als het om de eerste prijs gaat, voor allebei een andere Korea? Uh, de kern zouden ze gewoon op die manier gewoon spelen. Alleen uh, morgen is een prijs uh, te winnen en ze kunnen ook de, de toernooi gewoon echt, echt op en uh, naar huis gewoon meenemen. Dus wat dat betreft, uh, uh, even wacht binnen de structuur gaan ze misschien meer stoten, meer gewoon durven tegen ons morgen. Dat, is, dat ligt al ons alleen maar beter. We gaan het zien, morgen dus de finale Nederland-Korea zuid in Amstelveen. Om de Champions van hoorde bondscoach Max Kaldas van de Oranje Vrouwen. Hij sprak met Gerard de Groot. Geen finale voor de Nederlandse honkballers bij het World Port Tournament in Rotterdam. Wel nog een hele mooie overwinning vandaag. Curaçao met een 9-0 verslagen. En Theo Blachjaar sprak de afloop met de debuterende bondscoach van Oranje, Brian Farley. Brian, met wat voor gevoel sta je hier na afloop van die wedstrijd tegen Curaçao? Nou, gemengd. Het is uh, natuurlijk een, uh, ik denk een goede prestatie van ons. Het toernooi is uh, uh, met een paar verrassende uitslagen. Uh, uh, we hadden natuurlijk gisteren de wedstrijd tegen Cuba met 2-0 verloren. Met 10 uh, honkslagen, 6 keer 4 wijd, 16 mensen op het honk. Scoor je geen punt. Dat is teleurstellend natuurlijk. Vooral als je, uh, als je weet als je wint, ga je meteen naar die finale. Maar ik moet zeggen, de energie van die jongens, de inzet. Uh, we deden alles om het te doen. Uh, helaas. Uh, was het op dat moment uh, niet in de kaart te zeggen van Engels? Waar ging het uh, goed? Aanvallend, verdedigend? Of op uh, beide aspecten? Ik denk op, uh, op, op alle aspecten hebben we gewoon uh, wat dingen heel goed gedaan. Aanvallend hebben we gewoon veel hongslagen geslagen tegen een fantastische pitcher gisteren. Uh, vandaag, ik denk 17, of 18 hongslagen, maar een mindere, mindere pitching. Maar. Um, uh, er zijn drie, drie mogelijkheden. Je moet mensen op het honk brengen, je moet mensen in een scoringspositie brengen en dan moet je hem binnenbrengen. En daar het laatste hebben we wel problemen. En tijdens het toernooi hebben we gewoon veel mogelijkheden. Een paar spelers hebben niet een, hun, hun beste toernooi gehad. Een paar mensen teleurstellen, mensen die, die op, uh, hebben geleend in het verleden. En, uh, en dat maakt het natuurlijk uh, maakt het moeilijk, natuurlijk. die zijn in posities van, uh, van, van, van binnenslaan. Binnen ...om mensen binnen te slagen en dat hebben ze niet gedaan. Dus ja, dat is, dat is lastig. Alleen uh, overal ben ik tevreden met, uh, met het feit dat wij gewoon uh, gegroeid hebben tijdens het toernooi, vond ik. Het team bestond alleen uit spelers uit de Nederlandse hoofdklasse. Dat is niet anders uh, op dit moment. Het valt mij wel op dat het een relatief oud team aan het worden is. Ja, het is een veteranenteam. team. Het is een team sinds, uh, die eigenlijk sinds 2005 uh, voor ons de resultaten hebben geboekt... En, uh, uh, er zijn jongens die, uh, die nu zijn de uh, late twintig en uh, vroege dertig uh, jaren. En uh, het, is, uh, het is een team die, uh, die nogmaals uh, heeft, uh, heeft in het verleden heel veel voor ons gedaan. Maar het is ook een, uh, wij zijn bewust van het feit dat we nu met een uh, veteranenteam zijn. En we moeten gewoon toch meer de, de joogt hebben. Maar je hebt jongens zoals uh, Daan en, en, en Arends uh, en... Uh, uh, hoe heet het, Bas Nooy, die hebben gewoon binnengekomen en die hebben de waring nu. Uh, Ruli Enrique, uh, allemaal jongens van, uh, van een jongere leeftijden die nu gewoon die soorten waring hebben meegemaakt. En hopelijk gewoon over de tijd, uh, als die jongens daar, uh, die oudere jongens even stoppen, dan uh, hebben we gewoon een uh, vervangende. Hoe gaat het met de voorbereidingen om het team voor het WK samen te stellen? Lukt dat allemaal als het gaat om de contacten met de major league clubs? Ja, er zijn bepaalde regels om wij moeten volgen natuurlijk. We moeten gewoon een, noemen een provisional roster uh, insturen uh, in augustus. En daar zijn we begin volgende week bezig om dat, om dat te doen. En natuurlijk hebben we een lijst van, van mensen die nu voor Nederland spelen in de professionele league in Amerika spelen. Natuurlijk hebben wij gewoon een lijst van die mensen. En we gaan het uh, samenstellen volgende week, kijken waar we zijn. Al dus de nieuwe bondscoach Brian Farley met Theo Theoplachars sprak hier. Nederland heeft nog een hele kleine kans op de finale. Dan moet Duitsland winnen van Cuba. De wedstrijd is nu aan de gang. Het staat er 1-0 voor de Cubanen. En we zijn bezig met de negende inning daar. En de gelijkmakende slagboord is dus voor Duitsland. Ja, en je weet het nooit. Het kan zomaar zijn dat er nog wordt gescoord. Maar voorlopig uh, geen finale plek dus voor Oranje. Goed, hij werd uh, drie keer wereldvoetballer van het jaar. Twee keer wereldkampioen met Brazilië. En scoorde in heel Europa aan de lopende band. We hebben het natuurlijk over Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Goeie banade Wat een voetballer. Het is een flits, deze jonge Braziliaan. Het is een onwaarschijnlijke goaltjesding zulke belangrijke doelpunten maakt als Ronaldo vanmiddag in Eindhoven. Dan ben je een echte grote. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Zo heet hij. Ronaldo over hem gaat de aflevering van Andere Tijden Sport. Morgenavond is dat iets na 10 uur op Nederland 1. Niet over zijn hele carrière, maar over waar het allemaal begon. In 1994 bij PSV in Eindhoven. Raymond Bouwman is de maker van die aflevering. Hij is nu hier te gast. Welkom Raymond. Um, hij is net gestopt. Was dat het idee dat je dacht van, hé, hey, daar moeten we wat mee? Nou, het idee was er al wat langer. Uh, Want en... ik dacht meteen, als ik denk aan de Brazilianen bij PSV, denk ik toch, god, de Eindhovense jaren van Romario zijn misschien nog wel leuker. Uh, nou ja, dan, dan is er ook heel veel te genieten. En, en uh, ook, zeg maar in persoonlijk opzicht was ja. Romario natuurlijk een ander type. Uh, voor PSV was het prettig dat Ronaldo iets anders was. Dat hij uh, wat, wat rustiger was en yeah. zich wat beter gedroeg. Hoewel hij wel toch ook een paar echt van die uh, Braziliaanse trekjes had. Uh, ze vonden hem een beetje lui op de training af en toe. En hij verdedigde er natuurlijk niet mee, want uh, ja, hij was alleen maar bezig met doelpunten maken. En dat ging ontzettend goed. En waarom heb je op die periode gefocust? Want je, je kan ook de hele carrière nemen van, van de beste man. Nou, je, je oh. zoekt natuurlijk toch uh, uh, vaak een soort Nederlandse component uh, bij dit soort onderwerpen. En uh, ja, dan, dan in die twee jaar gebeurt er ook eigenlijk wel genoeg met hem. Een, een overzicht van die hele carrière. Uh, nee, dat weet je niet. Nou ja, dat, dat red je ook wel. Alleen uh, die twee jaar bij PSV, dat was eigenlijk best voldoende voor een hele aflevering. Eigenlijk zelfs was dat nog uh, krap om daar een hele aflevering aan te wijden. Ja. Uh, nou, laat, laat, laten we bij het begin beginnen. Hij was 16 jaar, deed het goed in Brazilië. En toen is het balletje gaan rollen. Kan je daar iets over vertellen wat je straks nu laat zien? Uh, nou ja, Ajax en PSV waren hem op het spoor. Uh, Inter trouwens ook. Ja, de, dus, de eerste vraag: die meenen dat Ajax en psv daar gaat het tussen. Ja. Dat zie je morgenavond in de aflevering. Maar ik dacht, andere, waar zijn de Barcelonens van deze wereld? Ja. Nou, de, de, en de Engelsen. In, in die tijd uh, werden nog niet zo heel veel Brazilianen, uh, Brazilianen naar Europa gehaald. Um, en uh, voor Aijs en PSV naar Romario, dan was het uh, natuurlijk wel, uh, al, uh, wel wat gebruikelijker. Maar ook, uh, er kwamen nog niet zo heel veel spelers. Ben je ook niet in Portugal? Of zo? Ja, ja Port daar was misschien wat meer. In Portugal natuurlijk ja. wel, maar dat had weer met de, met de immigratie, die, die wat makkelijker was uh, uh, te maken. Uh, maar Inter is hem ook wel al een tijdje op het sporen uh, geweest. En er was ook een gerucht dat hij al onder contract stond daar. Dus in eerste instantie toen Arneze uh, namens PSV naar hem ging kijken, en toen hoorde hij dat hij uh, al een voorcontract had getekend bij Inter. Toen haakte Arnees af, uh, in eerste instantie. En toen later, toen hoorde hij dat het contract helemaal niet uh, uh, geldig was... of er was iets mee. En toen dacht hij van, nou, dan is het misschien toch de moeite waard... om er weer naar te gaan kijken. En toen is die strijd ontstaan tussen Ajax en PSV. Ja, nou, uh, Frank Ernesse is dus de man die Ronaldo naar Eindhoven moest halen. We horen nu van hem hoe dat allemaal verliep. Toen is dan de hele het speelgaan uh, begonnen met Ajax. Had hem eindelijk in, in de week. Hetzelfde week, om maandag, dinsdag. Was het bijna zeker dat hij vrijdag zou die tekenen bij, bij Ajax. 90 procent. ging met de laatste 10 Er moest er één uh, eigenaar. Er moest er geïnformeerd worden. En ja, wat er gebeurd is in de, de, de periode dat wij wegliepen van de onderhandelingstafel eh, en weer onze terugvlucht eh, zouden gaan regelen, ja, dat blijft giezen. Ja, dat was Arie van Eijden van Ajax. Uh, daar ging het dus tussen. Wat zou de doorslag hebben gegeven dat hij toch voor PSV koos? Ja, dat, dat blijft nog steeds Zal giezen. Gaat hij ooit gekozen hebben? Waarschijnlijk zijn zaak waarnemers. Nee, ja, dat waren andere mensen die dat besloten natuurlijk. En uh, in eerste instantie uh, ging het gewoon om uh, wie het meeste uh, wilde neerleggen voor hem neertellen. En Ajax uh, zegt dat ze daar een bepaalde limiet voor hebben uh, uh, aangenomen. En die limiet die hadden ze bereikt. Uh, die hebben ze ook uh, ja, aangeboden als, uh, als aankoopsom. Uh, en dat leek een akkoord. Uh, nou, je hoort het Arie van Eijden zeggen, die toen uh, commercieel directeur was bij Ajax. Uh, het leek allemaal in kan en kruiken. En uh, ja, wat er dan vaak gebeurt, uh, is toen ook gebeurd. Uh, ze gaan er gewoon mee de boeren op. Dus ze hebben een aanbieding. En dan kijken ze of ze bij een andere partij... nog een, ja. een, een, een beter bot uh, kunnen loskrijgen. Dat lukte bij PSV. En er was natuurlijk de, de, de connectie met Nike. Uh, dat, dat PSV had getipt. Ja. Nou, en Romario speelde er. En zo ging het misschien allemaal wat makkelijker dan bij Ajax. Uh, ja, nou kijk. Het was zo dat, dat in die tijd... Uh, Ajax zat uh, bij Umro. En die, zat, die zaten nog langere tijd vast. PSV zat bij Adidas en die hadden wel al contact met Nike, dus het was eigenlijk al duidelijk dat Nike de sponsor van PSV ook zou worden. Ja. En Nike zat ook bij het Braziliaanse elftal en ook achter Ronaldo persoonlijk. Dus ja, in die zin was Kees van Nieuwenhuizen die toen directeur voetbal was bij Nike wereldwijd, was toch wel een belangrijke spin in het web. En uh, ja, hij was ook zeg maar, de contactpersoon voor zowel Ajax als PSV. En ja, hij heeft toch wel een beetje gestuurd dat hij, uh, dat hij richting PSV uh, ja. is gegaan. Hoewel hij zelf zegt, uh, zei hij na afloop van het interview tegen mij... Ja, ik, ik had zelf toch eigenlijk wel meer met Ajax dan met PSV. Dus wat mij betreft had ik het leuker gevonden als hij bij eigen was gegaan. Maar, <laughs> maar dat was persoonlijke voorkeur. Ja, persoonlijke voorkeur. is toch iets anders dan zakelijke uh, voorkeur natuurlijk. Ja. Goed, uh, dan gaat hij dus naar PSV. En uh, dan stopt hij zijn ambities in zijn eerste seizoen bij PSV. Niet onder stoel of banken. Hij wil topscorer worden. Stel ik je nog een makkelijke vraag in het Nederlands. Mag je in het Nederlands ook antwoorden? Wie wordt de topscorer van Nederland? Kluivert of Ronaldo? Nou, natuurlijk. En, en hoeveel doelpunten ga je maken? 30. Hij gaat 30 doelpunten maken. Ronaldo, daar houden we je aan. Oké, okay, bedankt. Ja, dit kan ik me nog heel goed herinneren. Want hij maakte het ook waar. Hij maakte het waar. Hij scoorde precies 30 in de competitie. Onwaarschijnlijk. Ja. Hij had er nog twee nodig in de laatste wedstrijd tegen NAC. En ja, die maakte hij dus ook. Want ja, belofte is belofte natuurlijk. En, um... Daarna kwam er eigenlijk wat kritiek op hem. Ik was het alweer uit mijn herinnering. Is, dat is wel weer een, een beetje verdwenen. Uh, hoe, hoe kan je die samenwerking beschrijven? Want uh, er kwamen wel trainingswisselingen. Nou, dat was al in het, in het eerste seizoen. Uh, de mos die, uh, die had dan weliswaar Ronaldo. Dus de ja. verwachtingen die waren hoog gespannen. Uh, Ajax had dan kluiverd, maar ja, dat moest allemaal nog maar blijken... wat hij uh, waard zou zijn. Nou, dat dat kwam uiteindelijk allemaal ook goed ja, voor de Ajax. De wij hebben onze eigen normaal. Precies, ja. uh, dat Klein. was toen een beetje bluff... maar achteraf uh, had Van Gaal er toch, uh, toch wel weer uh, redelijk gelijk ja. in. Maar bij PSV liepen de resultaten toch een beetje achter bij de verwachtingen... Uh, Ajax nam een voorsprong uh, in de competitie. Een uh, redelijk grote voorsprong zelfs. En uh, ook Europees uh, was het avontuur snel afgelopen voor PSV. Ondanks dat Ronaldo in die eerste uh, UEFA-cup-wedstrijd tegen, tegen Bayern Leverkusen. scoorde die drie keer, speelde die fantastisch. Maar uh, ja, dat, dat mocht niet baten. Dus ja, PSV raakte een beetje achterop. Ja. De Mos werd ontslagen. Toen kwam Kees Rijvers uit interim. En daarna kwam Dick Advocaat. En bij Kees Rijvers was, werd, kwam het generatieconflict. Had ik, had ik het idee toen ik het zag. Uh, ja, nou ja Rijvers is natuurlijk oude stempel ja. en uh, ja, die, die verlangde toch uh, gewoon wat meer inzet op de training en ook uh, wat, wat meer uh, tactische aanpassingen van uh, ja, een spits die eigenlijk alleen maar was gewend om op het veld te staan om te scoren. En dat ging een beetje moeizaam, dus uh, ja, Rijvers op zijn bekende wijze uh, die, die reageerde nogal knorrig op. En uh, ja, ook binnen de spelersgroep natuurlijk. Het uh, was wat minder dan bij Romario. Want daar waren de spanningen wel wat groter uiteindelijk. Tussen, de, tussen sommige delen van de spelersgroep uh, met, met de spits. Maar nu kwam er toch ook wel wat uh, kritiek op, op Ronaldo. En uh, ja, dat, uh, ja hij, hij weerlegde dat alleen maar door die ballen eruit. Uh, alle situaties gewoon echt ja. prachtig in te schieten. Dus vandaar konden ze hem... Ze konden hem niet echt veel maken doordat hij, uh, ja, natuurlijk, uh, hij raakt geblesseerd. En dat, dat werd wel een probleem uh, voor, voor PSV, natuurlijk ook. Spits was weg. En uh, ja, toen, toen kwam er belangstelling van, uh, van een aantal buitenlandse clubs. Waaronder Peter ook weer. Ja, maar je vraagt je ja, af hoe kwam dat eigenlijk? Want al, al, al, daar, dat tweede seizoen is niet zo denderend. Nou, hij, hij scoorde nog steeds. Hè. Moyenne was uh, opnieuw volgens mij bijna één. Alleen nee, goed, hij Hij, hij, was hij, en... hij speelde bijna een half jaar niet. Ja. En uh, ja, toen, toen kwam hij weer terug. Toen was hij, was hij uh, eigenlijk fit. Volgens uh, van de hoge band uh, de dokter. Bij PSV was hij fit. En toen uh, speelden ze de bekerfinale tegen Sparta... En uh, toen had hij verwacht in de basis te staan. Maar ja, advocaat vond, ja, het gaat allemaal prima met de groep die ik nu heb. Met Eikelkamp? Eikelkamp in de spits, ja, <laughs> ja. Het is, het is ongelooflijk. Met de, alle respect, maar... Ronaldo legde het af tegen Eikelkamp. Ja. Maar Eikelkamp was natuurlijk ook een goede spits. En ja, als het loopt, dan loopt het. En voor PSV, die, die, die al een paar jaar niet zoveel hadden gewonnen... was het heel belangrijk om die KVB beker te winnen. Dus advocaat had het gevoel zelfs dat hij niet kon maken... ten opzichte van de groep. Om Ronaldo erin te zetten ten koste van Eikelkamp. En hij wilde ook gewoon uh, ja, per se uh, die beker winnen. Dus uh, vandaar dat hij uh, Ronaldo niet in de basis uh, zette. En lang liet warm lopen. En uh, ja, toen mocht hij er uiteindelijk in. En toen was de wedstrijd eigenlijk al beslist in het voordeel van PSV. En dat uh, heeft Ronaldo uiteindelijk aangegrepen. Ja. Om uh, een conflict uh, uh, ja, op te porren en om een breuk te forceren. Ja. Maar Ronaldo, als je hem weer ziet zo, dat, dat jonge ventje... dat verwacht je niet dat hij een conflict uh, nee, uit gaat lokken. Dat zijn ook weer die zaakwaarnemers? Ja tuurlijk, ja, tuurlijk. Ronaldo, en, uh, uh, ja, dat, dat hoor je van iedereen... Het was gewoon echt een hele lieve, aardige, zachte jongen. Uh, is het, dat nog steeds, is, mij, is wat... het nog steeds? Is het nog steeds. En een fantastische voetballer. Maar er zaten natuurlijk mensen omheen die allerlei belangen hadden. En die belangen die moesten ook gediend. Ja. Dus vandaar dat die breuk werd geforceerd. Zoals dat later ook weer gebeurde. Hij had een jaar bij Barcelona gespeeld. Toen hadden diezelfde za zaakwaarnemers bedacht. Van, nou, nu is het toch lucratiever om, om alsnog naar Inter te gaan. Toen moest hij naar Inter. En toen heeft hij huilend aan de telefoon gezeten... Met, met onder andere Kees van Nieuwenhuis... van ik wil bij Barcelona blijven. En zei van Nieuwenhuis... ja, dan moet je zeggen tegen die zaakwaarnemers... dat je bij Barcelona wil blijven. En ja kennelijk was zijn stem niet zwaar genoeg... om, uh, om dat inderdaad voor elkaar te krijgen. Ja, dat, is, dat, dat blijft ook een beetje hangen. Tenminste, dat een van de dingen die blijft hangen. Als je jouw documentaire hebt gezien... heb je dat zelf ook? Dat het gewoon eigenlijk treurig is... dat, dat zo'n jongen die zo goed was... niet zijn eigen carrière heeft bepaald. Ondanks dat hij natuurlijk wel veel gewonnen heeft. Nou ja, ik bedoel, de, kijk, de clubs waar hij bij heeft gespeeld... hoef je niet voor te schamen, nee. want dat is echt een, een heel mooi rijtje. Met, met, uh... Nee, maar hij had ook vijf jaar lang Barcelona uh, ja. aan de, aan ja. de te kunnen helpen. had hij het ook heel goed gedaan. Maar ik denk voor hem zelf, uh, ja, is, is dat wel jammer geweest. Ik denk dat hij bij Barcelona ook wel heel erg op zijn plek was. Hij scoorde overal, dus dat was het probleem niet. Nee. Uh, en hij heeft met de nationale ploeg uiteindelijk... toch ook nog weer uh, de wereldbeker gewonnen in 2002. Waar hij ook topscorer van het toernooi werd. Uh, dus wat dat betreft, heeft hij genoeg successen behaald voor hemzelf. Maar ja, zijn carrière had uh, wat mooier kunnen zijn. Maar vooral ook als hij wat minder blessures had gehad. Want die knieën die waren wel heel erg uh, kwetsbaar. Oké, okay, Raymond Bouwman, dankjewel. Morgenavond dus te zien aan de Sport. Even na tien uur. Ik moet even weer kijken op Nederland 1. Mooie aflevering. Dankjewel. Graag gedaan. Het is, uh... Morgen groot feest bij het ravijn in Nijverdal. Ja, gaan we even iets heel anders om een heel slecht brugje te gebruiken. Karin Kuipers neemt dan afscheid als waterpoloster... bij de club waar ze 25 seizoenen in het eerste heeft gespeeld. Onze verslaggever Floris van Hoorn sprak over de diva van het Nederlandse waterpolo... met twee mensen die haar van dichtbij hebben meegemaakt. Oud-bondscoach Kees van Hardeveld had Kuipers in zijn ploeg toen Oranje... in de jaren negentig de wereldtitel veroverde. Toen was het nog niet olympisch, het vrouwenwaterpolo. Carla Quint speelde jarenlang samen met haar. Zowel bij het ravijn als bij de nationale ploeg. Goed vrijgezwommen, laag ingeschoten... Karin Kuipers, ja hoor. Zij maakt een doelpunt. Karin is binnen die Nederlandse ploeg het meisje dat altijd heel veel goals maakt. Wat schot van Karin Kuipers? Nou, ze maakt het weer goed. Op het moment dat ze het net even verkeerd had gedaan in de verdediging. Prima schot van afstand. Record International met ruim 250 Interlands. Wereldkampioen, Europees kampioen, drie keer wereldspeler van het jaar en vier keer waterpolester van het jaar in Nederland. Diverse landstitels, onderscheidingen van de stad, de bond, de provincie en sinds dit voorjaar ridder in de orde van Oranje Nassau. Het laat zien hoe groot Karin Kuipers is in het waterpolo. Oud-bondscoach Kees van Hardeveld herkende al snel haar grote talent. en mocht daar jaren later dankbaar gebruik van maken. Ik, ik vond haar echte debut, de WK in, in, uh, in Australië, in, in Perth, in, uh, in januari 1990. En uh, wat, wat me daarvan bijgebleven is, is dat Karin uh, onmiddellijk uh, een positie in het team uh, kreeg. Um, ze, de, weliswaar was ze op dat ogenblik geen basisspeelster um, toen ze aan het toernooi begon. Maar je kon daar meteen zien dat je met een hele, hele sterke en goede speelster te maken had. Die, uh, ja, die de plaats in het team eigenlijk meteen claimde door haar goede spel. Nog 15 seconden en dan gaat Nederland wereldkampioenen. Worden wij het Waterpaal Dat is iets waar Peter van Uistelaar. Vier jaar naartoe gewerkt heeft. We speelden daar uiteraard met 13 speelsters. Uh, en er de, en de waren speelsters die echt uh, ve veel op de bank. Zaten en waarvoor het een soort eerste ervaringsmoment was op zo'n groot mondiaal toernooi. Maar Karin was meteen uh, van, vanuit die bankpositie waarmee ze begon. Uh, ja, een speelster die... Uh, er wordt bij Waterpolen nooit met zeven speelsters een wedstrijd gespeeld. Altijd met meer. En Karin was meteen een van de speelsters die, die het team mededroeg. Mede en uh, door, haar, uh, ja, door de kracht die, die ze had, meteen betekenisvol was voor het resultaat. En Het is hier een enorme pandemonium, want Nederland is hier... met 13-6 van Canada in de finale van dit tweede wereldkampioenschap. De wereldkampioenschappen in 1990 moest Carla Quint van afstand volgen. Ze viel als een van de laatste af voor de selectie... Later werd ze een vaste waarde voor Oranje... en speelde ze grote toernooien met Karin Kuipers aan haar zijde. De twee werden maatjes, zowel in als buiten het water. En daardoor konden ze elkaar troosten toen het misging... bij de Olympische Spelen in Sydney. Mijn hemel, wat een schot, zeg. Wat een prachtig schot van Julia Petrova. 4-3. Ja, dat is inderdaad om even stil van te worden. Ja, we waren natuurlijk die toernooien ervoor met EK's en WK's altijd bij de eerste drie. En als ik dan uh, terugkijk uh, naar de Olympische Spelen... verwachten we eigenlijk dat ja, we wel eerste zouden worden. Of in ieder geval bij de eerste drie. We zouden gewoon even een plak halen. Nou, dat pakte een beetje aan Zuid-Wanderweg werd natuurlijk vierde. Maar als ik dan terugkijk nu... dan denk ik, we hebben het eerste week het nooit toen afgedraaid. Nou, een zware teleurstelling, Maar die tweede week hebben we gewoon zoveel plezier gehad. En zo erg genoten van, van, van, van het moment dat we daarbij mochten zijn. En uh, ja, dat is zo waardevol geweest. Ja, de bank gaat op de bank staan. Want die denken, dit had een strafworp moeten zijn. Maar het is geen strafworp. De wedstrijd is over. Rusland wint opnieuw van Nederland... Het is over en uit. Deze dames die er alles voor gedaan hebben... met het hele begeleidingsteam... die hebben niet gehaald wat ze ervan verwacht hadden. Ja, ik denk nog steeds dat zij gewoon in dat toernooi... Uh, uh, veel meer van haar had kunnen laten zien. En uh, dat vind ik ook erg jammer. Want ik denk, ze is zo'n topspeelster gewoon. En dat had zo'n hoogtepunt in haar carrière moeten worden. Nou, dat, dat vind ik zo jammer ja, voor haar. Want als ze voor Nederland eigenlijk zo'n boegbeeld was... en is... En uh, is dat er niet uitgekomen? Dat had ik er zo gegund, maar dat is niet gebeurd. En uh, het was voor allemaal geen, geen goed nooit. Er was gewoon niemand supergoed. En zijn de mogelijkheden er voor Karin Kuipers gaan nou lekker door? Waarom nou eerst stoppen? Je kan zelf door en je kan scoren ook van die positie. Ja, natuurlijk, Karin Kuipers. Eindelijk, eindelijk in dit toernooi zoals het moet en zoals het van jou gewend zijn. Karin is een steeds dominantere speelster geworden in de Nederlandse ploeg. Steeds bepalender. En dat had heel veel te maken met, uh, ja, met, met haar acties haar acties die ze kon maken. Karin kon als geen ander um, zich van een speelster losmaken en dan verwoestend schieten... Um, en dat kon ze vanaf de mid voor, maar dat kon ze nog veel beter uit de, laat ik maar zeggen, uit de tweede lijn van, van de aanval. Um, ik heb wel eens meegemaakt dat ze bij een FINA World Cup, uh, omdat er nog twee seconden te spelen was in een periode, uh, vanaf de helft maar een schot op doelwagen En zo knetterhard, dat de keeper heeft de bal alleen maar gehoord volgens mij. En maakt zomaar een doelpunt vanaf die afstand. Ja, dat was Karin. En daarin was ze heel bepalend. En ze scoorde zoveel en had zoveel dominante acties... die moeilijk verdedigd konden worden... dat ze steeds meer gewaardeerd, gewaardeerd werd, ook internationaal... Om haar, om haar dominantie in de wedstrijden. En ze kon in de eentje echt uh, uh, situaties beslissen. En dat, dat is denk ik hetgeen waar ze het meest, het meest door opgevallen is. En dat was dan de treffer die daar toch in ging. Karin Kuipers. Zij maakte het 700 doelpunt. En Haar eerste doelpunt in deze wedstrijd. Op een gegeven moment hebben we gekozen na de Spelen om ook naar de ravijn te gaan. Dus heb ik samen met haar in één team in een clubteam gespeeld. En daar kan ik echt zeggen, uh, ik was toen midvoor en zij tweede lijn speelste. Zij heeft mij echt uh, de positie als mid speelste echt speelste uh, waardevol gemaakt. Echt, ik, ik, ik groeide met sprongen. Dat is zeker zo. Ik had veel eerder al naar de ravijn moeten om, om, gaan, om, om met haar samen te kunnen spelen. Zij, zij kan gewoon een bal op, op zo'n manier bij die mid voor neerleggen... waardoor je ja, zo'n kans creëert. Of ze stuurt je op zo'n manier dat, je, ja, dat er gewoon geweldige acties... en geweldige uh, combinaties uit, uit, ja, uit voortkomen. Dat is echt uh, gewoon kicken. Kuipers, Pasen. Ze durfde niet te schieten. Het was misschien ook verstandig om niet te schieten. De keepster lach in die korte hoek. Van de berg, op de velden Kuipers, nu dan... Ja natuurlijk, zelfvertrouwen Karin, durven schieten, jij kan schieten. Karin uh, die heeft zich altijd uh, vooral gemotiveerd... door het plezier wat ze had in het spel. Uh, dat straalde ze uit, zonnetje in huis. Ik kan niet anders zeggen, ook als coach. Heerlijk om mee te werken met zo'n speelster. Maar ze is bijvoorbeeld nooit uh, in een positie gekomen... waarin je dacht van nou, Karin moet aanvoerster van de ploeg worden. Of Karin uh, was ook niet degene die voor een wedstrijd... even naar je toe kwam om nog even over de tactiek te praten. Karin heeft zich altijd heel erg dienstbaar naar de ploeg opgesteld. Terwijl ze eigenlijk wel de beste speelster van de ploeg... in een lange periode was. Uh, dat past wel bij de aard... Van het beestje. Nou, ieder toernooi was ze gewoon beste speelster en was ze gewoon een topper. Ze is zoveel benaderd door andere clubs, door buitenlandse clubs. Er stond er weer een Russische baron op met veel geld of een Italiaan. En dan was er weer een contractbespreking en nou, Karin werd van alles geboden. En denk ik, maar ze had zoveel respect voor haar, eigen, voor haar eigen landje en ook voor de club Het Ravijn. Ze bleef altijd hier. En uh, ik denk dat heel veel mensen haar benijden, zo van, oh, was toch gegaan, en oh, was toch gegaan. Maar toch is het, ja, in haar sport, denk ik, als ze iets meer egocentrischer geweest was, tot ze nog verder gekomen was, denk ik. Kuipers, kom op nou. Vrije worp voor Karin Kuipers, die wordt onder water gestopt. Moeizaam dat ze de bal kan houden. Acht seconden, zeven seconden, spelen, Padpak is bijna een stuk getrokken. Karin is een van, de, een van de speelsters geweest die het waterpolo in Nederland uh, op het hoogste niveau heeft geholpen. En daar ook op heeft gehouden. Ik denk dat ze zelf half niet, niet wist, laat maar zeggen, in haar, in, in haar carrière hoe goed ze eigenlijk zelf was. Ik denk pas als je terugkijkt tot, je denk, tot ze dan pas ziet van wat, ze, wat, haar, wat ze allemaal gepresteerd heeft. Ik weet zeker dat zij ook een van de speelsters is geweest die heel hard geknokt hebben om waterpolo op het Olympisch programma. Waterpollenvrouwen waterpolo-vrouw op het Olympisch programma te krijgen. Daar heeft ze zich echt voor ingespannen, samen met een aantal andere speelsters ook uit het buitenland. Zij is ongelooflijk belangrijk voor de Nederlandse polo <middels> Karen Kuipers, morgen neemt ze dus afscheid bij het ravijn in Nijverdal. Tegelijkertijd met de Champions Trophy voor vrouwen, we hebben het over hockey natuurlijk, werd in Amsterdam een vier landentoornooi voor de mannen gehouden. Naast gastland Nederlands deden ook Pakistan, en Duitsland en Engeland mee. Bij Pakistan zat een bekende man aan het roer, Michel van der Heuvel, met een jaar geleden ontslagen als bondscoach van Oranje, maar werd kort daarna aangesteld als bondscoachzus van Pakistan. Onze verslaggever Tim Steens vroeg van der Heuvel hoe het uh, hem daar tot nu toe bevalt. Ja, uitstekend. Ja, het is een, uh, een geweldige ervaring. Na de Nederlandse ploeg eigenlijk de kans krijgen om in zo'n mooie hockeycultuur te werken. En uh, ja, eerst vijf maanden richting de Asian Games, die we natuurlijk geweldig gewonnen hebben. Daarna even wat bedenktijd genomen en nu zijn we weer vol uh, in ontwikkeling richting Londen. En het is erg leuk. Ja, want uh, voor de duidelijkheid, je hebt je geplaatst voor Londen omdat je de Asian Games gewonnen hebt. Uh, hoe was dat die Asian Games... Ja, heel apart, omdat wij uh, op de wereldranking eigenlijk de derde ploeg waren. Korea boven ons in India. Mm -hmm. En het was een evenement wat uh, in Pakistanse gedachten eigenlijk, twintig uh, jaar hadden ze het niet gewonnen. Dus gingen daar met enorme zware schoenen naartoe. Mm -hmm. En uh, ja, verloren van India, nou normaal gesproken is dat een, een ramp voor hen. <lacht> en toen heb ik ze beseft, hé, hey, jongens, half finale en het gaat gewoon opnieuw beginnen. We hebben Korea en uh, een, uh, ja, via een mirakel winnen we van Korea. En daarna komt er een spanning los van huilen en bevrijding eigenlijk. En we winnen de fantastische finale van Maleisië en hebben een gigantische stap gemaakt. En die zullen we nog een paar moeten maken. Dat werd ook wel gewaardeerd in Pakistan, denk ik, hè, dat jullie die Asian Games wonnen. Ja, ja het is een land van extreem. Op het moment dat je wint, dan uh, zijn ze ook extreem gek. En op het moment dat je het slecht gaat, dan gooien ze met stenen of uh, andere zaken. En dan is het ook dramatisch. En dan moet je ook na twee verloren wedstrijden kun je vertrekken. Zo zit het land een beetje in elkaar. Maar het was wel een gekkenhuis in, uh, ja, in Lahore en andere steden. Michel, je bent nu bijna een jaar bezig. Hoe zijn eigenlijk de eerste contacten gegaan toen nadat jij uh, hier als bondscoach van Nederland uh, bent gestopt? Ja, ik was met mijn familie op vakantie in Portugal en ik kreeg ineens een telefoontje van de secretaris van: uh, Hallo, Michel, we uh, <lacht> hebben begrepen dat je beschikbaar bent dat je gestopt bent in Nederland. Wil je praten? Ik zeg, nou, alsjeblieft, de kans is klein dat ik uh, naar Pakistan ga. Maar ik ga het uh, rustig overleggen met de familie. Twee dagen later belt hij weer en zegt. Nou, uh, hij zei, ik kom al naar Nederland om, uh, om het uh, te regelen. Ik zeg, nou dat doen we anders. Ik ga naar Lahore. En dan wil ik zien hoe het land op dit moment is. Want er waren natuurlijk enorm veel slechte negatieve berichten over het land. Na het land toegegaan uh, op de luchthavens, één grote militaire vestiging. En ik denk, nou, de kans dat ik hier ga coachen is erg klein. Nou, en vervolgens uh, toch een goed gesprek gehad met hele goede ambities eigenlijk. Ik zeg nou, ik wil het proberen tot november. Ik wil het de kans geven en, en daarna zien we wel verder. En zij wilde eigenlijk direct tot Londen. Ik zeg nou, ik wil eerst zien hoeveel munitie ik kan creëren en, en hoe het aanslaat. Nou, en dat is dus uh, goed gelopen. Ja, want uh, op zich zijn de contacten natuurlijk best moeilijk. Ook de, de contracten denk ik zelf. Hè? Ik bedoel, ja, het is niet echt, staat niet bekend als een echt betrouwbaar land natuurlijk. Ja, nou, wat dat betreft ben ik zeker niet teleurgesteld. Want mm -hmm. uh, alles wordt keurig nagekomen. De secretaris en voorzitter zijn twee fantastische mensen... die wat dat betreft van man en man een woord en woord. En eigenlijk ook al mijn sorry, andere eisen die ik gesteld heb... qua supportstaf, mm -hmm. uh, inspansfysioloog, looptrainer, fysio... Uh, alle zaken wat binnen de mogelijkheden financieel van Pakistan ligt... worden keurig ingewilligd. En ze hebben daar een volledig vertrouwen in. Dus uh, nee, de samenwerking is tot op heden erg goed. <laughs> Dan heb je even getwijfeld de afgelopen maanden om het contract te verlengen zeg maar, tot Londen. Uh, hoe kwam dat? Want je had, je had je al geplaatst natuurlijk na de Asian Games. Maar je wilde toch nog even bedenktijd. Nou, ik wilde gewoon even rustig uh, de tijd nemen om, om de consequenties die dat inhoudt. Kijk, vijf maanden zo'n project draaien is, is, is, is goed te overzien. En daarna was het 18 maanden. Om dat gewoon privé goed, goed af te dekken. En toen heb ik ook besloten om mijn, mijn familie in maart mee te nemen die kant op. Dat ze ook het gevoel hadden dat het daar veilig is, dat ik daar goed zit. Als mijn zoontje eigenlijk steeds moet afvragen of papa wel veilig is anderhalf jaar. Ja, dat, dat kan ik hem niet aandoen. Toen zijn we daar geweest en ze waren er zeer positief over. hebben ook de, de mooie kanten van het land gezien. zijn naar Himalaya ingegaan enzovoort. En toen hebben we dan ook besloten, ja, we gaan het gewoon doen. Dat was een hele belevenis voor hen, denk ik, om in Pakistan te zijn. Het was zeker een hele belevenis. De dag voor de cricket finale pakistan WK. Zijn we Bij de WK zijn we op de grens geweest. Ja, dat zijn tafereelen die ik hier niet kan vertellen. Zo, zo indrukwekkend, ja. Als we even kijken nu naar de Olympische Spelen in Londen zometeen. Je, je bent al geplaatst, heb ik al gezegd. Hoe ga je je voorbereiden? In Pakistan zelf of, of ergens anders? We zijn begonnen eh, 1 april eigenlijk met de route naar Londen. Hm. Eh, we zijn in Maleisië geweest. We hebben nu een Europa-tour van een maand. Daarna krijgen we 3,5 weken rust. Dan hebben we de Asian Champions Trophy in, ergens in China. Ik weet begot god niet mm -hmm. waar. Mm -hmm. uh, dus daar zitten we daar. Dan komen we terug hebben we een stage in Australië van een kleine maand. En dan hebben we de Champions Trophy. Dus ik ben veel met de ploeg eigenlijk op pad. Ik ben weinig op kampen in Pakistan. Vaak een dag of tien of veertien dagen mm -hmm. aan het trainen. Maar voor de rest zitten we eigenlijk overal in de wereld. En als je in Pakistan traint, waar doe je dat dan? Islamabad, dat is een uh, Olympisch trainingscentrum mm. wat uh, goed beveiligd is. Dat is wel nodig zeker, of niet? Ja, als je ziet wat de laatste tijd daar mm. gebeurt, is het... Uh, maar het zit in de red zone, dus de, de zwaar beveiligde zone waar ook de president en de ambassade zijn. En daar slaap ik in een keurig hotel en de voeding is goed, dus ik voel me er erg thuis. Heb je je nooit echt uh, onveilig gevoeld in die afgelopen, uh, afgelopen jaar? Zijn er wel eens periodes dat je denkt van nou... Nee, eigenlijk niet. Nee, uh, je moet je ook voorstellen, je bent er zelf ook geweest. Het is natuurlijk een enorm groot land en dan tegen de grens is het gewoon heel erg onveilig richting Afghanistan. Daar moet je ook gewoon niet zijn. En ook in Karachi zijn wat onrusten met wat rellen en zo, maar daar zijn we ook bijna niet geweest. Aan de andere kant, we waren ook in Abtebat en daar was ook een, een vrij ja. bekende man op een gegeven moment. Maar ik heb me da ook daar niet onveilig gevoeld. Uh, even naar de Olympische Spelen kijken, Michel. Uh, ja, de verwachtingen na die Asian Games zijn natuurlijk nu hoog gespannen waarschijnlijk. Want ze verwachten misschien wel een medaille van jou. Ja, ze zijn wat dat betreft erg realistisch <laughs> in dat land. Nou, we waren twee een dag of tien geleden begonnen we in Ierland met een toernooi te verloren mm. van Frankrijk. En toen waren ze alles vergeten wat de afgelopen zes maanden goed was. Dus ja, ze verwachten heel erg veel. Ik vraag me. Uh, wij zijn met ploeg heel erg reëel. We maken gigantische stappen, we zullen een jaar heel hard moeten werken. Mm. En dan kunnen we misschien verrassen. Maar we moeten ook zo reëel zijn dat de wereldtop al jaren structureel hard en goed in het werk is. En wij zijn nu een jaartje bezig. Dus, uh, maar we pakken de aansluiting. Je hebt wel het idee dat ze echt vooruit gaan? Ja, ik zie het ook. Het wordt bevestigd in het niveau van spelen. Als je komen wel oktober bekijkt en waar we nu al staan dan zijn dat echt enorme stappen en die zullen we moeten blijven maken. Michel van der Heuvel was dat. Hij speelde vandaag met Pakistan tegen Nederland. Dat ging niet zo goed voor hem. Oranje was met 4-0 te sterk... en won daarmee ook het Vierlanden toernooi in Amstelveen. Eerder werd er namelijk gewonnen met 2-1 van Duitsland en werd het 2-2 tegen Engeland. Gerrit de Groot maakt met de bondscoach Paul van As de balans op. Uh, een goed begin, zou ik zeggen, van een interessante zomer... waarin we 15 wedstrijden spelen voor... Voor, totdat we, voordat we aan het EK gaan beginnen in, in münchen Münchengladbach in eind augustus. Dus, en dit waren de eerste drie uh, serieuze wedstrijden, zal ik maar zeggen. Uh, toch al wel op een platform waar je, niet, uh, waar je niet af wil gaan... of waar je toch al wil laten zien dat je kan hockeyen. En, uh, uh, twee weken, we hebben twee weken getraind en we zijn nu dit toernooi ingegaan. En als je dat bij elkaar neemt, dan uh, ben ik uh, zeer tevreden. Je hebt uh, met name je... Europese tegenstanders van over zes weken van dichtbij aan het werk kunnen zien. Hè? Duitsland en Engeland. Um, Hoe ver is Nederland ten opzichte van die landen op dit moment? Uh, ten, uh, ten opzichte van Engeland uh, vond ik dat Engeland zijn automatismes nog wat beter voor elkaar dan wij. Allebei, we leren, we leren snel, want vandaag was het al vele malen beter dan gisteren. Uh, dus, dan zie je dus het nut van veel met elkaar spelen. Vandaar de keuze om veel oefenwedstrijden te spelen. Uh, dus die, die schat ik heel hoog in Duitsland moet je zoals je weet Gerrit nooit onderschatten uh, Die spelen wel zwaar met hun sterkste opstelling Maar uh, ze hebben nog wat mensen achter de hand Weizenborn onder andere die, die, die ze toch wel terug willen, willen hebben uh, Timo West Die toch wel, ze eigenlijk wel weer terug willen hebben Dus ze hebben altijd wel nog wat achter de hand En die staan er altijd op een toernooi Op dit moment moet ik wel zeggen Dat Duitsland hebben ook vandaag van Engeland verloren Dat ze wat achterlopen wat, wat gaat er goed op dit moment en wat gaat minder in jouw ogen? Nou, wat goed gaat is het uh, de andere, andere bekijken op, op de hockeyspel uh, en uh, de, de spelopvatting. Uh, dat we het initiatief meer naar ons toe kunnen trekken. Ook al zijn we in, in, in niet-balbezit. Dat ging, gaat goed. Wat er dan minder nog is, is uh, van daaruit snel toch schakelen naar controle. Dat is even een andere emotie, maar dan eerst naar controle en dan weer doorduwen. En uh, dat, dat is... ...voor verbetering vatbaar. En dat, uh, dat was vandaag ook alweer vele malen beter dan tegen de Engelsen. En als laatste is dat wij... Uh, ...we komen heel veel in de cirkel... Uh, ...maar we moeten zorgen dat we gewoon meer goals gaan maken. Ik vind het team uh, bewegelijker geworden. Er is, er is veel beweging, veel plaatswisseling. Uh, het wervelt af en toe. Maar de lijn ontbreekt ook wel eens. Um, ja, dan moet je je verdiepen in wat voor opdrachten ze natuurlijk allemaal meekrijgen. Um, ik kies wel voor snelheid. Op alle posities, daar waar mogelijk. Uh, uh, dus, uh, en, en, en dat zie je. En soms creëer ik bewust ruimtes om, uh, om, om um, uh, turnovers te kunnen creëren. Waardoor wij met de snelheid van Hofman en Teun de Nooy als hij straks fit is. Uh, om, om daarmee eigenlijk te snel uit te komen en snel in te richten. De eerste goal tegen Engeland uh, gisteren, uh, dat was zo'n goal. Er is een hele tijd al niks gebeurd met het Nederlands elftal. Althans, er is dan wat getraind. Maar de echte serieuze dingen die zijn eigenlijk nu pas begonnen. Je hebt het al aangegeven. Ben je blij dat het eindelijk zover is? Dat, uh, dat je weer wat kan gaan doen? Ja, ja absoluut. Ik heb uh, veel zin in deze zomer. Ik merk aan de groep ook dat ze zelf ook veel zin hebben in deze zomer. En uh, het EK trouwens. Want moet, daar moeten we ons plaatsen voor de Olympische Spelen. Dus dat moeten we ook nog maar even doen. Maar eigenlijk willen we natuurlijk stiekem met z'n allen veel meer. Zes weken genoeg om daar de... 98% te halen. Waar zit je nu ongeveer? Nou, we zitten nu op, op, op 80, denk ik. En uh, zes weken is genoeg. Met name omdat we zoveel oefenwedstrijden spelen... dat dan denk ik de automatisten bij ons er ook zijn. En dan hebben we zo'n kwaliteit in die groep... dat ik denk dat we dan een van de beste teams zijn van op het EK. Paul van As op weg met Oranje naar het EK in augustus in Muziek labach Zo direct gaat langs de lijn verder. Dan heet het de avondetappe met alles over de start van de Tour de France in de eerste etappe was er veel spektakel. Lang ontsnapping, valpartijen, magistrale winnaar. Zo direct de interviews, de analyse van Henk Lubberding. Reportages uit Frankrijk. En we maken kennis met Michel Cornelissen, de ploegleider van Valkans Soleil. Met wie we iedere avond de balans van de dag opmaken. Zo direct dus na het tien uur journaal in de avondetappe. Tot zo.